Het spel van Charles Chilton, vertaald door propeller en opgevoerd onder spelleiding van Leon Povel. Vanavond de dertiende deel, De dood van Perry Flynn. Wij moesten aannemen dat Perry Flynn precies op de hoogte was van al wat er aan boord gebeurde. Wij waren er dan ook van overtuigd dat de asteroïden zich met ons bij de ruimtevloot ging aansluiten die zich op weg begaf, voor de invasie van de Aarde. Maar nauwkeurige waarneming van de sterrenhemel leerde ons dat dit niet het geval kon zijn. Integendeel, de asteroïde verwijderde zich steeds verder van de Zon en daarmee van de Aarde en zette koers in de richting van de asteroïdegordel die zich bevindt tussen Mars en Jupiter. Chef Morgan, bijgestaan door de heftig tegenstribbelende Paddy Flint deed een poging om de asteroïden te doen stoppen, in de hoop vervolgens naar Mars te kunnen terugkeren, om vandaar door middel van de radio in onze pionier de aarde te waarschuwen voor de op handen zijnde invasie. Het bevel om vaart te minderen werd door ons gegeven en door de bemanning van de asteroïden ten uitvoer gelegd. Maar de snelheidsvermindering die daarbij optrad, was zo hevig dat niemand van ons erin slaagde op de been te blijven. Pas op, Paddy. Maar hij is tegen de stoel gesmakt. Is hij gewond, dokter? Ja, even wachten dat ik bij hem ben. Dan kan ik ietsje zeggen. En pas maar op dat je zelf het evenwicht niet verliest. Nee, Paddy. zeker Paddy. zit schikker, bewusteloos. Atletty, atletty. Oh, wat zullen we nou weer hebben? Alarm, alarm. Alarm? Dan is er iets niet te orde. Dacht je dan nog dat alles normaal was, Jimmy? Hoe kan ik dat weten, Mitch? Ik ben nog nooit aan boord van zo'n astroïde geweest. Hoe is het met Paddy, dokter? Ja, hij moet door die vallen ernstig gewond zijn. Ik kan hem niet bijdragen. Atletty, oh. Zo, door en wat Ga op de vloer liggen, Jimmy. Mitch, mi ga liggen. Wat is Wat is Jimmy? Wat is allemaal Ja, pas op, Jimmy. Je vliegt tegen de muur. Jimmy! Jimmy! Jimmy! Op. Jimmy. Laat het lichtbaar en dank jezelf, Mitch. Hou je vast aan de controletafel. Hou je vast. Dat kan niet, Jimmy. Ik, ik kan, het niet bij. De druk wordt steeds heviger. We gaan allemaal tegen de vlakte. Kijk uit, Mitch. Die muur. Oh. Ik ben met een kracht tegen die muur opgevlogen. Alarm, alarm, ah, alarm, alarm. Alarm zegt dat wel, ik heb zo'n bult op mijn het Wees blij dat het er niet erger is, Jim. Er kon er niks aan doen, Jim. Ik verloor mijn evenwicht en ik vloog wachten door het rechts. Alarm, alarm. Ah, ja, had je ergens aan vast moeten houden. Ja, Dat moet je me nou vertellen. Voor is het met jou, Mitch. Nog in aarde? Ja, Jeff. En jij, Frank? Ja, ik denk het wel, Captain. Met mij ook, Jeff. Maar Patty schijnt er lelijk aan toe te zijn. Nou, ga maar eens naar hem kijken, Doc. Ja, dat doe ik al. Nou, die druk is tenminste afgelopen. We zullen wel tot stilstand gekomen zijn. Ja, dat kan niet. In het heelal staat niet stil. Ja, dat weet ik wel, Mitch, maar ik bedoel dat de mensen niet langer aan versnellingen of vertragingen onderhevig zijn. We draaien nou weer in een vaste baan om Mars of misschien om de zon. Zeg je? Ja, ja, wat is dat ook? Wees voorzichtig als je opstaat. Je kunt vast niet lopen. Oh? Ja, het lijkt wel alsof we alle zwaartekracht kwijt zijn. Ja, dan mag je maar niet bezorgd. Dan moet jij maar met Paddy... En jullie anderen opstaan, we moeten naar de controlepaalverhoofd. Ja, ja, ja. De Waarom wil je het dan niet zelf? Blijf hey, hey, hey. ja, op de been, Jimmy. Wat is er aan de hand? Dat ding dat stamt als een schip op Hoge Zee. Paddy, Paddy. Uh, ja, Dokter. Wat wel eens? Hoe is het nou? Uh, mijn rug doet vreselijk pijn. En mijn benen voelen het niet meer. Zo? Dan blijf dan stil liggen. Dan beweeg je niet. Je bent lelijk terechtgekomen. Wat is er eigenlijk gebeurd, Paddy? Wat is dat misgegaan? Houd je kop! Stabilisatie, mannen. Je moet het doorgeven aan de controlekamer. Ik heb fijn, kijk of je ze te pakken kunt krijgen. Ja, Captain. De zaak is wat evenwicht. Maar dat komt wel weer in orde. Het stabilisatiebevel had gegeven moeten worden voordat we gingen stoppen. Zo, Captain, hier heb je de controlekamer. Kijk eens even, zeg, Kiki. Alles ligt ondersteboven. De helft van het personeel ligt over de vloer. Ook de hele werkmeester. Die schijnt niks te markeren, zou je zeggen. Zeg hem, klaar voor stabilisatie, hier Goed, Klaar voor stabilisatie, meneer Vrouw. Uw eerders ontvangen en begrepen. Wat nou, Petty? Die knop op het paneel. derde en recht. derde en recht. Druk te houden. Oké. Okay. Stabilisatie, nee, meneer Vrouw. Controle, sectie 1. Meccano 3B, paneel C. Blok, blag, paneel A, wat was er eigenlijk aan de hand? We schommelden om onze as als een de draaitje. Oh, oh. oh, rustig, rustig. Die oh, wijk nou stil liggen, maar nu zwijgt er wat. Ik heb u toch al gezegd, Captain, dat het gevaarlijk is iets te doen... zonder dat de Martiaan daar opdracht voor heeft gegeven. Ik zie niet in waarom dat gevaarlijk zou moeten zijn. De manoeuvre om het vaartuig te doen stoppen is toch altijd hetzelfde. Wie er ook het bevel toegeeft. Ja, misschien, Jeff. Maar wie weet. Misschien voert die Martiaan wel... Uh, Tegelijkertijd andere manipulaties uit. Terwijl de mannen in de controlekamer zijn bevelen uitvoeren. Daarom denk ik dat het zo strikt noodzakelijk is dat zijn bevelen direct worden opgevallen. Ja, maar dit is in elk geval zeker dat we dit keer zijn berekening helemaal in de war hebben gestuurd. S -s -s Straks komt hij nog uit zijn hol tevoorschijn om te kijken wat er eigenlijk aan de hand hmm, ja. is. Alsjeblieft, spreek van de duivel. Dan ja, zullen we hier moeten blijven. Wat wil je nou, Paddy? Hier blijven? Halfweg tussen Mars en Jupiter? Hoe lang dan wel? Totdat een andere asteroïde de bemanning komt ophalen... waarna dus dat... de schade hersteld kan wat? worden. Dat kan jaren duren. Ja, Jimmy. Dat is mogelijk. En wat gebeurt er dan met ons? Hè? Jullie moeten natuurlijk met de anderen mee. Terug naar Mars? Ja, goed dat zeker? Nou, nah, dat wil je toch zo graag, Jeff? Kun je tevreden zijn. Als gevangenen, Paddy. Tenzij die andere asteroïde ook rebellen aan boord heeft. Anders worden jullie aangepast en aan het werk gezet. Nou, niet helemaal volgens onze plannen. Maar wat nou weer? Alle deuren worden luchtdicht gesloten. Een voorzorgsmaatregel voor het onderzoek naar de opgelopen beschadiging. Kunnen we er nou niet meer uit? Nee, niet zolang het. Het maar dat kan uren duren. Misschien wel dagen. Ja, dat kan. Ja, blijf nog verder stil liggen, Paddy. Probeer niet meer te spreken. Zeg, Doc. Ja? Kunnen we soms iets voor hem doen? Nee, op dit ogenblik niet, zeg. Oh, ja, nou, dan laten we maar aan jou goede zeugen over. Zeg, jongens, komen jullie eens even mee? Wat is er, uh, Jeff? Die zaak zit me lelijk weg, jongens. Ja, waarom, Jeff? We moesten dat ding toch laten stoppen, niet? Ja, natuurlijk. Nou, welke kans hadden we anders gehad om weer in de buurt van de pionier te komen? Je hoeft er toch geen spijt van te hebben dat je een asteroïde van de Martialen in de zoep gaat hebt. Nee, daar deed. gaat het ook niet om. Ook al dat de hele zaak onherstelbaar zijn. Maar het gaat om Paddy. Die is er lelijk ja. aan toe. En verschillende van die aangepaste mensen in de controlekamer daar beneden schijnen ook al gewond te zijn. En hoeveel er nog in de andere afdelingen. Ja, ik begrijp hoe je je voelt. Maar als je nog geweten had wat de gevolgen zouden zijn... Dan had je toch zeker niet gedaan, wel? Ja, natuurlijk niet. Nou, dan heb je toch ook niets te verwijten. Trouwens, wat is er nou veel meer belang? Dat die asteroïde hier in de prak gaat... of dat wij de aarde kunnen waarschuwen voor de invasie? Ja, het had misschien op een andere manier kunnen ja, gebeuren. Maar hoe dan? Ja, dat weet ik ook niet. Ach, kom, Jeff. Kop op. Jou treft geen verwijt. Je hebt gedaan wat je onder de gegeven omstandigheden kon doen. Ja. Nou ja, dat het verkeerd gegaan is, daar kan jij toch niet aan hè? Niemand kan je dat kwalijk nemen. Nou, alleen natuurlijk niet, Jeff. We zitten zo wel diep genoeg in de puree. Hoeft het heus nog niet erger te zitten maken door zit te piekeren. Dat is zeker. We zitten heel lelijk in de knoei. Nou, we dit geval hebben laten stoppen, als je het zo noemen wilt, vraag ik me af hoe we ermee naar Mars terugkomen. En wat die Marciaan zal doen. Ja. Wat om de zaak weer op gang te krijgen. En wat om met ons af te rekenen. Ja, maar zou die wel weten dat het onze schuld is? Waarom zou je dat niet weten? Hij weet natuurlijk dat wij hier aan boord zijn. En hij weet natuurlijk ook dat, dat niemand van de het in zijn kop zal halen de zaak af te remmen... zonder dat hij het er wel heeft gegeven. Nou, ik ben er niet zo zeker van dat hij dat allemaal weet. Ik heb de indruk gekregen dat Perry en iedereen hier aan boord... om ijskoud laat. Nou ja, wat kun je ook anders verwachten van een vent... die alleen maar bevelen geeft... en het vertikte antwoord op vragen die hier worden gesteld? Ja. Het is mogelijk dat hij ons dat dusver voorkomen heeft genegeerd. Maar het feit dat we hebben ingegrepen zou hem wel eens op andere gedachten kunnen brengen. Zeg maar... Mens, denk je dan dat die maatregelen zal nemen om verder onheil van onze kant te voorkomen? Allicht. Zou jij dat ook niet doen als hetzelfde met de pionier gebeurde? Ja, dat, dat zeker. Maar waarom heeft hij dan nog niks gedaan? Ik denk dat hij het uh, te druk heeft met het opnemen van de schade. In elk geval heeft hij de deuren gesloten, zodat we het er niet uit kunnen. Hm. Zelfs al kwamen we uit dit vertrek, dan konden we de asteroïden nog niet verlaten. Oh, dat zie je het hebben. De schade is beperkt. Oh. Ah, dat is de meeste iets. 786, wat is dat nou weer? En vooral, waar is die? En misschien weet Perry het. Laten we het hem eens even praten. En dok? Hoe is het nou? Kan ik met hem praten? Hij is er slecht aan toe, sir. Ach. Ja, hij zou eigenlijk getransporteerd moeten worden. Naar een vertrek waar hij makkelijker kan uh, liggen. Ja, maar kan ik hem nu wat vragen? Ja, dat wel, maar uh, maakt het kort. Ja. Wat, eh, uh, wat hem eigenlijk? Zijn rug er graag, is gekwetst, Jimmy. Misschien heeft hij wel zijn rug gebroken. Ach, oh, dat, dat is erg. Paddy. Ja, ik heb vanmorgen. Heb je die mededeling gehoord, zo even? Ja. Wat willen ze daarmee zeggen? Precies wat er gezegd werd. Ik bedoel met de betrekking tot die andere asteroïde. Dat die hierheen komt. Hoe lang zal dat duren voordat die er is? Ja, een paar uur misschien. Oh. Misschien ook een paar weken. Hangt er helemaal vanaf waar die nu is. Reist die dan zomaar in het rond? Ja. Als er ergens een asteroïde defect raakt. wat soms gebeurt. gaat zeven, 86 erheen om te repareren. Een soort vliegende reparatiewerkplaats dus. Ja, oh. ja zo zou je het kunnen noemen. Waaruit bestaat de bemanning? Nou, hoofdzakelijk uit ingenieurs en werktuigkundigen. Zijn die ook aangepast? Ja. Maar er zijn niet aangepast jou om te zeggen wat ze moeten doen. Ja, ja, ja. Voor de Wie weet er nu eigenlijk, behalve jij, dat we hier aan boord zijn? Jack Evans. Hij is degene die op het idee is gekomen jullie aan boord te nemen. En Nicholas, die Martian. Nou, ik geloof niet dat er iets is dat hij niet weet. Dan weet hij dus ook hoe het kwam dat wij zo opeens stopten. Natuurlijk. Nou, oh, dan zal hij dat ook wel aan de bemanning van 786 hebben meegedeeld. Allicht. Uh, Gek dat hij het nooit over ons heeft gehad. Dat hij nooit iets heeft gedaan om ons in bedwang te houden. Hij heeft zelfs niet eens geprobeerd te verhinderen dat wij de asteroïden niet te stoppen. Hm. Dat kwam omdat hij veronderstelde dat ik jullie in bedwang zou houden. Oh, juist, yes, ja. En worden er nu maatregelen tegen je genomen? Omdat je dat niet hebt gedaan. Oh, ja. Ik word natuurlijk nooit meer belast met het bevel over een asteroïde. Ik krijg nooit meer de kans om naar de aarde terug te keren. Zodra nummer 786 hier is, word ik van boord gehaald. Het zou me spijten, Peddy. Oh, dat trekt u van mij maar niets aan. U moet aan mijzelf denken. U moet zorgen dat u hier wegkomt. Terug naar Mars. Ja, maar hoe? U moet Jack Evans zien te vinden. Ja, maar waar is die? Je hebt het al zo vaak over hem gehad, maar tot dusver heeft hij zich nog niet vertoond. Uh, hij, hij heeft een, een toezicht op de asteroïden en hun bemanningen. Zijn afdeling is helemaal aan de andere kant van de asteroïden gelegen. Hij komt maar zelden hierheen. Uh, ben jij er zeker van dat hij ons zal willen helpen? Oh ja. Uh, kunnen we hem bereiken over de fysiofoon? Ja, doe, doe dat alsjeblieft niet. Waarom niet? Omdat de verschillende afdelingen. Alleen maar met elkaar in contact kunnen komen via en met goedvinden van Nicholas. Wat oh, bedoel je? Masiaan. Bedoel je dat je je tot Nicholas moet wenden en hem vragen je. Ja, laat ik zeggen, door te verbinden? Ja. En doet hij het dan? Soms. Kun jij dan met Nicholas praten? Nee. Het gaat zo. Je verzoekt het hem en wacht dan af. krijg je Jack op het scherm. Dan weet je dat je verzoek is toegestaan, huh? Negen van de tien keer gebeurt het niet. Dan moet je dus veronderstellen dat je verzoek is afgewezen. Ah, juist. Maar ah. hoe komen we nou naar de andere kant van de asteroïde? Ja, ah, dat, is, dat is alles behalve gemakkelijk. Tenzij je de, de weg uh, heen kent. Ik ah. Fred Ja, dok. Laat hem nou wat rusten. Ja, maar ik moet toch weten. We moeten zien dat we hem op de ziekenzaal krijgen. Ah. Ja, maar, maar zijn er geen andere? Je hebt toch gehoord wat de Marciaan zei? Ja, wat zou dat? Ze zijn natuurlijk allemaal aangepast. Waarschijnlijk merken ze niet eens dat wij er zijn. Uh, toch heb ik het er niet op dok. Ja, maar hier op de vloer kan hij ook niet blijven liggen. Als we eens een bed voor hem haalden. Nou, in ieder geval uh, beter dan niks. Maar waar haal je dat vandaan? Nou, uh, uit het slaapvertrek. Uh, Jimmy, Jimmy. Ja, Jeff. kom eens hier. Wat is het? Uh, zou jij nog de weg weten naar het slaapvertrek waar we eerst hebben gezeten? Ja, ik denk van wel. Nou, ga er dan heen en breng een van de bedden hierheen. Uh, ja, huh? wat, uh, Alleen? Nou, ik ga wel met je mee, Jimmy. Maar mag we zo in een van die, van die aangepaste kerels tegenkomen. Nou, dan bevelen we hem opzij te gaan. Dan weet hij vast niets beter te doen dan te gehoorzamen. Oké, okay, Mitch. Kom maar mee dan. Ben je er zeker van dat je de weg kunt vinden? Ja, natuurlijk. Door de grote hol en dan de overkant van de trap op achter het middeleeuwse booggewerf. Precies, juist nou. Gaat Ga dan een haastje wat. Ja, ja. De deur die deur die werkt hier dus niet. Probeer het nog eens. Ja. Nee. Hij doet het niet. Zeker een van die beperkte beschadigingen waar ik het over... had. Probeer die andere deur eens. Ja, maar komen we langs die kant van onze slaapkamer? Ik zie niet in, waarom niet? Beide kan jullie waarschijnlijk wel vertellen hoe je moet lopen. Kom, dan vragen we de dokter of we even met hem mogen praten. Ja. Ja, deze deur doet het. Kom, eens. Nou, welke kant gaan we op? Rechts door de gang volgen. En dan de eerste trap af die we tegenkomen. Maar het was stikke donker op al die trappen toen we er laatste voorbij kwamen. Volgens Penny gaat er een licht aan zodra je een voet op de eerste tree zet. Oh. Nou, gaan jullie nou. Maar kijk uit en kom zo vlug mogelijk terug. Ja. We zullen je proberen jullie te volgen met de fysiofoog. Oké. Okay. Geeft niets, Jimmy. We zijn de weg kwijt. Hopeloos kwijt. We hebben toch precies de aanwijzingen van Paddy opgevolgd? Ja, dat dacht ik ook. Maar ergens moeten we een verkeerde richting zijn ingeslagen. Ja, dan, eh, dan moeten we terug. en van voor en aan beginnen. Ja, Als ik maar wist welke kant we op moeten. Nou, in elk geval kunnen we niet op goed geluk door blijven lopen. Wie weet waar we terecht komen. Ja, nou, eh, laten we het toch maar doen. Misschien komen we wel op een bekend punt uit. We zijn zeker al uur onderweg, en Nog niemand tegengekomen. Zeg, wacht eens even. Ja? Wacht eens even, wacht eens even. Wat is er? Het komt het kom me hier bekend voor. Zo? Ja, ja, Mitch. Deze gang hier, die loopt in een bocht. Ja? Herinner je, je die niet meer? Aan ja, het eind van die rondlopende gang, hè? We bij een deur waarachter die Marciaan moest wonen. Mooi zo. En de deur links daarvan leidt naar de grote hal. Naar de grote hal, ja. Nou, eenmaal daar aangekomen, zijn we weer op bekend terrein. Kom, puk, ja, hé. Vreemd? Wat is vreemd? We hadden nu wel een waarschuwing moeten ontvangen om terug te keren. Zo? Ja. Toen we hier waren, toen hadden we zelfs al de tweede waarschuwing te pakken. Dan zou die deur om de hoek zijn. Ja, meets, langzaam man hoor. Ja, we oh. hebben nog niet tijd om langzaam te lopen, Jimmy. We zijn al veel te lang onderweg. Waarom volgt Jeff als niet via de visio Hij zei toch dat hij het zou doen? Nee, hij gezegd dat hij het zou proberen. Mm -hmm. Misschien is die ook defect. Mitch, Mitch, ja? Mitch. Kijk eens. De deur Daar de vertrekken van de Martiaan. Wagenwijd open. Daarom hebben we natuurlijk geen waarschuwing gekregen om terug te keren. Maar we hebben zo'n waarschuwing eh, nou niet meer nodig, hè? Wat bedoel je? Omdat we wel uit vanzelf terug gaan. Ik niet? Wat? Nee. Dit is nu de kans waar we al zo lang op hebben gewacht. Kans, wat kans? Wel, om te weten te komen hoe die Martiaan eruit ziet. En van aangezicht tot aangezicht tegenover om te staan. Wil jij zeggen dat je van plan bent naar binnen te gaan? Ja, waarom niet? Misschien krijgen we die gelegenheid nooit weer. Huh? Nou, als je... als je het er zo bent. Nou, kom mee dan. Dan geef je over goed de kost. Als nog nooit tevoren. Het zit hier donker, zeg. Ah, in ieder geval licht genoeg om nog iets te kunnen zien. Ja, ja, ja maar dan ook net genoeg. Is er hier geen zoldering? Ja, ik denk van wel, maar die zou te hoog zijn om te kunnen zien. Hm? Blijf eens even staan. Ja, wat is het? Nou, onze ogen even de tijd gunnen om zich aan te passen aan het zwakke licht. Zeg, Mit zou uh, zo Martialen misschien geen licht nodig hebben om. Ja, ik voel hem eigenlijk meer dan ik hem hoor. Net alsof de bodem het geluid weer kaart. Ja, jij, ja, ja, zeker. Nou, je zegt met je, ja, nou merk ik het ook. Wat is dat? Muizen. Het lijkt wel alsof het van de ginder in dit vertrek komt. Misschien is het Nicolas, die zit te, te, te tandenknarsen. Kun je al iets meer zien? Ja. Nou, wat zie je dan? Een grote vierkante massa. Leggen we ons uit? Zo groot als een huis? Ja, ja, dat zie ik ook. Kom, dan gaan we daarheen. Maar kijk goed uit waar je je voeten neerzet. Waarom ligt, ligt er iets op de vloer? Dat ik weet, we moeten alleen heel voorzichtig zijn. Dat is het. Oh, juist. Zeg, ja. als die, die Martial er niet is, dan is uh, daar hè? Ja, Waarom zou die dan niet zijn? De deur was immers open. Misschien is hij wel een eindje gaan wandelen? Ja, maar Paddy zei anders ja. dat hij zijn vertrekken nooit verlaat. Dat niemand hem ooit naar buiten heeft zien komen. Ja, Paddy. Die beweren ook dat deze asteroïde op weg was om zich bij de invasievloot te voegen. Om naar de aarde te gaan. Ja. Ook dat geluidje zou ik al een rillinger van krijgen. Wat zeg ik, krijg ik heb het al. En de vloer trilt als een blad. ja. Het op. Nou, voorzichtig, Jimmy. We zijn bijna bij dat reusachtige geval. Doe maar. De deuren worden weer gesloten. Wat zeg je me nou? Op die naar binnen zijn Daar gaat hij al dicht. Wat oh. is dat? Blijf staan, waar staan. staat. Beweeg u niet. Wie is dat? Atletti, Atletti. Dat is de Martiaan. Kom. Dat dit het einde was. Het lijkt wel of hij vlak bij mijn oor stond te gillen. Dat is hij ook hier. Hij kan niet meer dan een paar meter van ons vandaan zijn. Maar wie was die vent die daar het eerste sprak? De Marciaan was het in elk geval niet. Hallo? Hallo? Hij zei dat we moesten blijven staan en ons niet moesten bewegen. Hallo? Is hier iemand? U kunt nu weer verder gaan. Alles is veilig. Verder. verder gaan? Waarin? Je kunt hier geen klap zien. Pas op. Niet aanraakt. De wie? De wat? Dat grote vierkante bouwwerk voor u. Loop eromheen. Ja, graag, maar... Uh, aan welke kant? Rechts of links? Dat doet er niet toe. Kom, Jimmy. Deze kant op. Luister eens, luister eens, Mitch. Mitch, al die geluiden komen uit het inwendige van dat ding. Ja, dat kan me nou niet schelen. Ik zou willen weten wie er tegen ons spreekt. U heeft ons daar wat moois geleverd. Wat, wie? Wij? Ja, wat, wat, wat, wat hebben we dan gedaan? Bijna het hele feit daar rondvlicht. Meer niet. Hé, hey, wacht eens even, Jimmy. Wat is er, Mitch? Die stem. Die komt er zo bekend voor. Ja? Ja. Ik zou erop durven zweren dat ik die al eerder gehoord heb. Maar hoe kan dat nou, Mitch? Luister nou eens goed als die weer spreekt. Ik ben ervan overtuigd dat jij er dan ook zo over denkt. U is er goed opmerken, meneer Mitchell. Ken ik u? Dat ik. Nou, je het zegt me iets, ja. Ik ben het met je eens, maar dat, dat is, dat is, dat... Dat kan niet, dat is onmogelijk. Wat is er met Paddy Flynn gebeurd? Ja, nog een blikje. Eerst moeten we dit opgehelderd hebben. Geef antwoord op mijn vraag. Wat is er met Paddy Flynn gebeurd? Die is gewond geraakt toen wij die vertraging ondergingen. Ernstig? Ja. De dokter denkt dat zijn ruggengraat gebroken is. Wat doet u dan hier? Wij zijn op zoek naar een bed voor hem. Dat hier te vinden. Nee, wij zijn verdwaald. De deur die van de visiofoonkamer naar de grote hal leidt was geblokkeerd. Ja, en toen zei Freddy dat we er langs een omweg ook konden komen. Nou ja, toen zijn we verdwaald en nou, zo komt het dat we nou hier zijn. Jullie hebben hem daar dus maar laten liggen en besloten een beetje op verkenning uit te gaan. Nou ja, we waren immers toch verdwaald. Heeft u dan geen waarschuwing ontvangen om niet hier binnen te komen? Nee, ditmaal niet. En hoe kon u die deur doorkomen? U had buiten bewustzijn moeten raken. De deur stond open. Ja, open. Zo. Hm. Dat is dan nog iets dat door nummer 786 moet worden nagezien. Ja, luister eens. Wie is u eigenlijk? En waarheen lopen wij nu? Die, die coördinator, zoals u dat noemt, die, die is niet alleen zo hoog als een huis, maar ook zo lang als een straat. Van de komen van de enter van. Upleiding, Upleiding. Heb jij hem ook weer? Ik ja, moeten zitten. de opzichter van controle in gaan halen. Hij is maar gevonden. Hij hey, wacht eens even, wat heeft dat te betekenen? U wilt toch zeker graag dat Perry verzorgd wordt, nietwaar? Ja, natuurlijk. U zelf heeft er niet veel van terecht gebracht. Daarom zorg ik er nu voor. Maar het was Nick toch die de opdracht gaf? Ik dacht dat hij hier de baas was. Ja, dat is hij ook. Maar waar zit hij dan? We zijn juist naar binnen gekomen in de hier aan te treffen. en zo lang als een straat. Huh? Wat? U loopt nu langzaam. Bedoelt u dat ding hier? Die coördinator, zoals u hem noemt. Is dat de Martiaan? Niet helemaal. Het zijn alleen zijn hersens. Hé? Huh? Huh? U zult hem aanstonds gepasseerd zijn. En dan? Dan ziet u in de muur voor u... een open deur... met daarachter een trap... Die naar het oppervlak van de asteroïden leidt. Bestijg die trap. Ja, maar. Uh, we kunnen toch niet aan het oppervlak komen? We hebben onze helmen niet bij ons, hè, Mitch? Die zijn boven aan de trap. Ik heb ze bij me. U denkt ook om alles. Dat moet wel. Dat is nu eenmaal mijn taak. Hij houdt ons toch, toch niet voor de gek, hè, Mitch? Nou, ik denk van niet, Jimmy. Kijk, daar heb je die trap. Zoals hij zei. Oh ja, ja, ja. Gelukkig dat ik weer een beetje licht te zien krijg. Hierboven is nog meer licht. Hier schijnt de zon. Ik ken uw stem. Daar durf ik alles om te verwedden. Waarom komt u dan niet naar boven? Dan kunt u eens kijken of u mijn gezicht ook kent. Hebt u wel een gezicht? Kom naar boven en overtuig u. Ja, nou goed. Veruit maar, met ga mee. Ik volg je op de voet. Toen Mitch en Jimmy van ons heen gingen, verwachten wij dat zij na een goed kwartier zouden terugkomen. Maar toen dit na meer dan een uur nog niet het geval was, begonnen wij ons ongerust te maken. Wij trachten hen binnen het gezichtsveld van de visiofoon te krijgen, maar dat lukte niet. Meer dan de helft van de punten die we eerst hadden gekregen, kwamen niet meer op het scherm. Ondanks de aanwijzingen van Paddy voor het bedienen van de hendels en knoppen. We moesten daaruit wel concluderen dat de visiofoon evenals verschillende andere instrumenten, beschadigd was. Het was echter ook mogelijk dat de een of ander ons opzettelijk verhinderde... om welke redenen dan ook... contact te onderhouden met Mitch en Jimmy. En toen hoorden wij, tot ons aller verbazing... de Martiaan plotseling aankondigen... dat twee leden van de bemanning naar ons toe werden gestuurd... om Penny te komen halen en hem naar de ziekenzaal te brengen. Even later meldde dezelfde stem dat de mannen onderweg waren... En dat we hen moesten binnenlaten. De Marciaan voegde daaraan toe dat indien wij trachten te verhinderen dat Paddy naar de ziekenzaal werd gebracht, dit de ernstigste gevolgen kon hebben voor ons en voor Paddy. U oh. bent een gaarste dat het werd u bent om in de lente, Ja, wat doen we, dokter? We laten hem niet meenemen, is het wel? Dat zal er van afhangen, Jeff. Waarvan? Van de vraag of u op de ziekenzaal behoorlijk uh, medische verzorging kan krijgen. Maar hoe zou dat kunnen? Er zijn onder dat aangepaste personeel hier toch zeker geen dokters. Oh, daar kom ik wel achter. Hoe dan? Nou, als ze goed vinden dat die aangepaste kerels hem meenemen, dan ga ik zelf ook mee. Maar de ziekenzaal? Ja, waarom niet? Maar... Dan krijgt hij in ieder geval een bed. En dan zijn we zien ook instrumenten en medicijnen. Ik verlaat hem zeker niet voordat ik me ervan overtuigd heb... Dat die een bekwame handen is. Maar hoe kunnen mensen die in hypnotische toestand verkeren nou bekwaam zijn? Maar de Martianen vinden ze anders bekwaam genoeg. Maar Paddy beweerde dat niemand van de bemanning ooit ziek was. Waarom zou er dan een medicus aan boord zijn? Ja, Dan kun je even goed vragen waarom zou er een zieke zaal zijn. Ja. Paddy gaf er ook toe dat die nodig was. Af en toe gebeuren er ongelukken. Dan moeten ze wel in staat zijn de slachtoffers te helpen. Niet? Ja, ja, ja, maar oh, yes. we, weet je, ik zie niet graag dat jij hier ook meegaat. We hebben hier al niets meer van Mitch en Jimmy gehoord en... Ach wat, ik kijk wel uit. Wees maar niet ongerust. Ja, dat zei je Mitch en Jimmy ook. Laat de dokter niet weggaan, Captain. We hoeven die kerels toch niet binnen te laten als we dat niet willen? Nou, en hoe verhinderen we dat? Doet eenvoudig Door de deur naar de grote televisiekamer open te laten. Zolang die niet dicht is, kan de deur van de gang immers niet open. Ja, ja. Als Jimmy en Mitch terugkomen, hoe laten we die dan binnen? Nou, we horen toch dat zij het zijn. We hebben immers afgesproken dat ze op de deur zouden bonzen. Nou ja, goed. Als Mitch en Jimmy terug zijn voordat de anderen komen... Als we brengen een bed mee, dan uh, ja, daar zal ik er nog eens over denken. Goed, dat is best. Oh, daar is al iemand die naar binnen wil. Dat zijn natuurlijk die kerels van de ziekenzaal. Meneer Mitchell en Jimmy zou zouden eerst van op de deur bonzen. Het ja. lettering, het lettering. Oh, die Marcianen is er weer. Zou die op nou weer deur, willen? Hoor, met oh, uh, en, en als we weigeren, wat dan? Dokter, ik zei als ja? we weigeren, wat dan? Kijk, u is naar Paddy, Hij doet zo raar. Wat? Goede Goeie genade. Ze zitten weer aan de deur te de mogelijk. captain. Ja, ja, ja, ja. Dat doen ze natuurlijk net zolang tot het u niet anders bevolen wordt. Die Martiaans spreekt u aan bij uw naam. Ja, ja, ja. Wat wilt u? Met mijn vriend is Met mijn zorg. Ik dat maakt dat Dat is niet waar. We willen alleen niet dat hij in uw handen valt. Als wij de deur openen... Wilt u dokter Matthews dan toestaan met Peddy mee te gaan? En geeft u ons dan uw woord dat de dokter hier weer verder terug kan komen? Nou, hebt u niet gehoord wat ik zei? Zegt chef. Ja, dok. Wat die Martian ook zegt, Peddy moet hier weg. En vlug ook. Oh, is het zo erg, madame? Ja, heel erg. Hij is niet eens meer bij bewustzijn. Misschien kunnen ze op de ziekenzaal iets voor hem doen. En als ze dat kunnen, dan is altijd zo vlug mogelijk dienen te gebeuren. Bedoel je dat er anders kan bestaan dat hij. Ja. Dokter, yeah. met me was spas, met let me gelijden. Hij zal zo'n dat is de heroïne. Dit niet geen wil pas maar de Hij mag mij weer hij wil. Precies zo, dat is in, in, in, in orde. Ja. ja, Maar waarom moest het zo lang duren voordat hij antwoord gaf? Ja, dat weet ik niet. Maar wat we nu wel weten, dat is dat die Martiaan niet alleen maar een stem op een stuk opnameband is. Sluit de binnendeur, Frank, en laat de mannen van de ziekenzaal erin. Ja, dokter. Eh. Zeg, dokter. Ja, wees alsjeblieft voorzichtig. Nou, ik weet dat die Marciaan werkelijk bestaat. Vertrouw ik ja. hem des te minder. Ja, ik doe het voor Paddy, Jeff. Wij hebben hem dit aangedaan. Dan is het toch zeker wat het minste wat we kunnen doen... dat een van ons tracht hem er doorheen te helpen. Ja, zie je zo, doctor, de binnendeur is dicht. Dank je, Frank. Zou je de ziekenzaal op het scherm kunnen krijgen, Jeff? Ja, zeker, dokter. Dat speelt Frank wel klaar. Maar ah. eh, ja, we hebben de fysiofoon ook nodig... om te proberen Mitch and Jimmy weer te nou, vinden. stel dan af en toe eens in op de ziekenzaal. Ja. Dan laat ik je weten hoe het daar gaat. Ja, dat is goed Doe je best voor Paddy. Nou, ik zal doen wat ik kan, natuurlijk. Maar ik vrees dat er niet veel hoop voor hem is. Ja, Frank, maak de deur maar op. Contact. Het geeft niks, Captain. Oh, nee? We hebben nu de hele gang stukje voor stukje nagezocht... tot in de slaapkamer en weer terug... Maar geen spoor te bekennen van meneer Mitchell. Jimmy Barnett. Waar kunnen ze dan heen zijn? Ja, wie zal dat zeggen? Zal ik het nog eens proberen? Nee nee, laten we de ziekenzaal weer eens nemen. Eens kijken wat de dokter nu voor nieuws heeft. Ik hoop dat het beter oh. zal zijn dan zo even. Daar is hij. Hij komt van de kamer. Oh he? ja. En dokter, hoe is het met hem? Om hem behoeft niemand zich meer zorgen te maken, Jeff. Hè? Huh? Bedoel je dat hij dood is? En dokter, zijn leeftijd. Hoe lang was hij al hier? hier. Zolang als wij dachten. Over de honderd jaar. Hij zou de aarde nooit meer levend hebben bereikt. De Martiaan hield woord. Ongehinderd kon ik terugkeren naar Jeff en Frank. Zoals ik had verwacht, had ik op de ziekenzaal ruim voldoende medische instrumenten en geneesmiddelen aangetroffen. Er was ook een aangepaste man aanwezig die, naar ik vermoedde, op aarde een medische opleiding had genoten en die mij terzijde kon staan. Maar ik kon niets uit hem krijgen. Hij weigerde op iets in te gaan dat niet rechtstreeks betrekking had op de toestand van Paddy. Ik kwam dus niets over hem te weten, maar te oordelen naar de verouderde methode die hij toepaste bij de behandeling van de kwetsuren van Paddy, had hij ook al tientallen jaren geleden de aarde verlaten. Waarschijnlijk al in de aanvang van deze eeuw. Evenals de meeste aangepaste, volgde hij gedweden bevelen op die ik hem gaf... en scheen het maar wat prettig te vinden dat ik de leiding nam bij de behandeling van Paddy. Maar geen van ons beiden kon iets doen om Paddy te redden. Ja, ik moest aan Webster denken... die in dat tijd gewond was geraakt tijdens het gevecht in de ondergrondse werkplaats op Mars. Hij was toen overleden ten gevolge van verwondingen... die veel oppervlakkiger waren dan die van Paddy... Webster was ook zo lang op Mars geweest dat er geen kans bestond om op aarde nog in leven te blijven. Op grond van een en ander kwam ik tot de conclusie dat hoe langer een aangepast mens van de aarde weg was, hoe groter de kans was dat hij bezweek aan verwondingen die voor een jonger iemand niet dodelijk zouden zijn geweest. Het verlies van Paddy betekende een zware slag voor ons. Wij allen vonden hem sympathiek, al kenden we hem slechts enkele uren. In gedrukte stemmen keerde ik terug naar Jeff en Frank, om daar te moeten horen dat Mitch en Jimmy nog steeds niet teruggevonden waren. Pas naderhand vernamen wij dat zij juist op dat ogenblik de trap beklommen. Die zou hen leiden naar de eigenaar van de stem die met hen had gesproken, toen zij waren binnengedrongen in het verblijf van de Martianen. Kom, Jimmy. Maar je houdt je bedaard, hè? Ja, wees niet ongerust, Mitch. Ik uh, ben heel kalm. Zeg, hoe hoog zou die wel wonen? Niet zo erg hoog. Oh, bedankt voor de inlichting. Maar zijn er hier geen liften? Het is vreemd, maar liften hebben de Martianen nog nooit gebouwd. Waarschijnlijk omdat ze zelf lopen, begrijp je? Dat denk ik ook. Huh? huh? U slaat een spek op de kop. Stop, Jimmy. Het is er? Die deur hier. Dat moeten we zijn. Oh. Wees op alles voorbereid. Dacht je soms dat ik daar niet voorbereid was? Ja. Oh. Vooruit nog. Blijf er nog niet staan. Kom mee naar binnen. Mitch, ik voel me niet lekker. Kom nou. Eens moeten we hem toch ontmoeten. Ja, mietje. Zeg. Wat is dat hier eigenlijk voor lokaliteit? Een soort... Uh... Zo uitkijkt, hoor, zou je zo zeggen, hè? Hij steekt een heel eindspul van de oppervlakte van de asteroïde uit. Ja. En wat zouden dat allemaal voor instrumenten zijn? Jij ja, kijkt er maar niet naar die instrumenten? Daar ja. zit die vent. Er is hier niemand. Hm. Eerst krijgen we een Martian die alleen maar uit haar stel hersens bestaat. En nou weer een oudere kerel, die niks anders is dan een stem. Ja. nou, kom maar mee. Hij zei toch dat hij hier was. Laten we overal zoeken, maar raak niets aan. Ik dank je wel. Maar ik zie hier niks van achter die verstoppertjes. zou kunnen spelen, hè? Behalve misschien onder die tafel daar. Ja. Nee, daar, daar zit ook niemand onder. Natuurlijk niet. Er is in dit vertrek niemand anders dan u beiden. Ja, maar wie bent u dan? En wat is dit eigenlijk voor een vertrek? Banet het zei het al zo ongeveer. Zeg maar, Jimmy. Men zou het een uitkijkteur kunnen noemen. U kunt vandaar de hele horizon overzien. Zoals u ziet zijn de wanden doorzichtig. Ja, dat uh, zien we. Hmm. Maar wat gaat er gebeuren als de zon opkomt, dan versroeien we. Daar hoeft u niet bang voor te zijn. De schadelijke zonnestraling wordt door de wanden tegengehouden. Precies als door de dampkring op aarde. Oh, zeg mis, we moesten we ook in de pionier hebben. Hè? Dan hoeven we, de, we niet voortdurend met de televisie te werken. Maar hmm. waarom gaat u niet zitten? Neem er toch uw gemak van. Oh nee, maar niet kwalijk. Ik wist niet dat dat een tv-visite was. Ja, wie is u eigenlijk? Ja. Ja, wie is u? Hé? Waarom toont u zich niet? Dat ben ik van plan. Maar wilt u dan eerst die deur achter u sluiten? Die waardoor we binnengekomen zijn? Ja. ja. Uh, doe die deur dicht, Jimmy. Ja, ja, ja. Ik wil nou eindelijk eens weten waar we aan toe zijn. Oh. Nou, hij, uh... hij is dicht. Huh? Dank u. Je weet de welke deur moet hij naar binnen komen? Nou, daar denk ik. Ik zie geen andere. Oh, daar komt hij. De deur gaat open. Goedendag, heren. Het is mijn waar genoegen aan u weer te zien. Goeie genade. Het is de gouverneur van Maanstad. Oh.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 een voorman Han Keunig en een Martiaan Piet Ekel. Regie Leon Povel. Wij vragen uw aandacht voor onze derde serie luisterspelen over de ruimtevaart. Sprong in het heelal. Mars slaat toe. Een spel van Charles Chilton, vertaald door Propeller en opgevoerd onder spelleiding van Leon Povel. Vanavond, het veertiende deel, het wapen van de Martianen. Wij bevonden ons aan boord van een asteroïde die op weg was om zich aan te sluiten bij de Martiaanse ruimtevloot die de aarde moest veroveren. Jeff Morgan slaagde erin, met behulp van de op de band opgenomen bevelen van de Martiaan, de asteroïde te doen stoppen. Maar het tempo van de vertraging was zo hoog, dat de technische installatie van het vaartuig ernstig beschadigd werd. Paddy Flynn, een ier, die reeds jarenlang een gevangene van de Martianen was, en die ons allerlei waardevolle inlichtingen had verstrekt, werd bij die vertraging ernstig gewond en overleed korte tijd later. Intussen waren Steve Mitchell en Jimmy Barnett verdwaald in de vele gangen, die kraskras door de asteroïden liepen, en plotseling uitkwamen bij het vertrek waarin de Martiaan woonde. Zij vonden de toegangsdeur tot dit vertrek open, en gingen naar binnen. Daar liepen ze langs een bouwsel, zo hoog als een huis, en zo lang als een straat. Er klonken vreemde geluiden uit op. Toen hoorden zij opeens een stem die hun bekend voorkwam. Die stem verklaarde dat dit bouwsel de hersenen van de Martianen omsloten... en verzocht Mitch en Jimmy door te lopen en een trap op te gaan. Die deur hier, dat moet we zijn. Oh. Wees op alles voorbereid. Dacht je soms dat ik er niet op voorbereid was? Ja. Oh. Oh. Vooruit nog. Blijf er nog niet staan. Kom mee naar binnen. Mitch, ik voel me niet lekker. Kom nou. Eens moeten we hem toch ontmoeten. Ja, Mitch. Zeg. Wat is dat hier eigenlijk voor een lokaliteit? Een soort dan uh, zou je zo zeggen, hè? Hij steekt een heel eind over de oppervlakte van de asteroïde uit. Ja. En wat zouden we dat allemaal voor instrumenten zijn? Ja, kijk toch maar niet naar die instrumenten. Waar ja. zit die vent? Er is hier niemand. Eerst krijg we een Marciaan, Die alleen maar uit de stel hersens bestaat. En nou weer een kerel. Die niks anders is dan een stem. Nou, kom maar mee. Hij zei toch dat hij hier was. Laten we overal zoeken. Maar raakt niks aan. Niet aanraken, dankjewel. Maar ik zie hier niks van achter die verstoppertjes zou kunnen spelen, hè. We misschien onder die tafel daar. Ja. Nee. Daar, daar zit ook niemand onder. Natuurlijk niet. Er is in dit vertrek niemand anders dan u beiden. Ja, maar wie bent u dan?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 Precies als door de dampkring op aarde. Oh, zeg, Mitch, zoiets moesten we ook in de pionier hebben. Hè? Dan hoeven we, de, we niet gedurig met de televisie te werken. Maar hm? waarom gaat u niet zitten? Neem er toch uw gemak van. Oh, neem me niet kwalijk, ik wist niet dat het een televisie was. Ja, wie is u eigenlijk? Ja. Ja, wie is u? Hé? Huh? Waarom vertoont u zich niet? Dat ben ik van plan. Maar wilt u dan eerst die deur achter u sluiten? Die waardoor we binnengekomen zijn? Ja. ja. Doe die deur dicht, Jimmy. Die ja, ja, ja. kon nou eindelijk eens weten waar we aan toe zijn. Nou, ga je. Ga dicht. Huh? Dank u. Zeg, Mitch, door welke deur moet hij naar nou binnen komen? Huh? Nou, daar denk ik. Ik zie geen andere. Oh, daar komt hij. De deur gaat open. Goedendag, heren. <laughs> Het is me waar genoeg aan u weer te zien. Goeie genade. Het is de gouverneur van Maanstad. Is dat een verrassing voor u? Nou, we dachten allebei al dat we uw stem herkenden, maar we konden ons niet voorstellen dat we u hier zouden aantreffen. Ja, het laatst hebben we u op de maan gezien, vlak voor de start van de pionier. Hoe komt u eigenlijk hier? Herinnert u zich niet dat op het moment waarop u startte... Een vloot van martiaanse vliegende bollen in de nabijheid van maanstad landen. Ja. Zeker, herinneren we dat ons schilder maar geen of onze start was het omslukt. Ik We konden net op het nippertje wegkomen. U heeft nog gebocht dat u kon wegkomen. Hoezo? Wel, die bollen kwamen te laat. Ze hadden er drie uur voor uw vertrek al moeten zijn. U verwachtte ze dus? Ja. Maar hoe wist u dat ze zouden komen? U had ze toch zelf ontdekt vanuit het observatorium toen u de zonsopgang bewonderde. U en Captain Morgan maakten mij opmerkzaam op. Iets waarvoor ik u trouwens zeer erkentelijk was. Ja, maar het feit dat we ze alleen maar zagen, wil het toch niet zeggen dat ze zouden gaan landen? Voor mij betekende dat dat wel. Wat? Wilt u zeggen dat u daar vooraf al van op de hoogte was gesteld? Inderdaad. Door wie? Door Mars, natuurlijk. Maar Mars? Maar hoe dan? Op de gebruikelijke manier. Wat? Ik wist trouwens ook wanneer die bollen op aarde zouden landen, en waarheen de bemanning zich zou begeven. Ja, maar wist u wanneer ze zouden landen? Ja, dat zei ik toch al. Wist u dat dan ook van die. van die ene die in het merendistrict landde? Natuurlijk. De bemanning had de bol al 24 uur verlaten voordat u ter plaatse kwam. Het was zelfs zo dat ze. toen u op haar helikopter landde. al in Londen waren en contact hadden opgenomen met de vertrouwenslieden daar. Dat is U wist dat allemaal. Terwijl iedereen dacht dat u naar hen zocht. Ja. Zolang ik er zeker van was dat wij ze toch niet zouden vinden... had ik er ook geen bezwaar tegen u, de politie of wie dan ook... alle mogelijke hulp te verlenen. Zeg eens even. Ja, meneer Barnet? Wilt u ons vertellen dat u al die tijd met de Martianen hebt samengewerkt? Mm -hmm. En dat de gouverneur van Maanstad... een van de hooggeplaatste persoonlijkheden van het hoofdkamerde ruimtevaart... dat hij een van Rijen is? Kom, kom, meneer Barnet. Is dat niet wat kras uitgedrukt? Wat ben je eigenlijk anders? Wat een wonder dat iedere stap die we zetten bekend was... Wat een wonder dat, dat, dat die aangepaste kerel die ons oppikte... in de Rijksauto en ons naar de Hint heet reed... in plaats van naar de luchthaven. Wij je zogenaamd op ons wachtte. Ja. Inderdaad... Helemaal geen wonder. Ach, jij met je praatjes dat er aangepaste personen binnengesmokkeld waren in het hoofdkwartier. Je had er, er zelf binnengesmokkeld. Natuurlijk. Ja, en ons in dat hotel opgesloten te houden. En ons eens toestaan aan onze fa familie te schrijven of ze op te bellen. In het belang van de openbare veiligheid, zoals je daar zei. Een noodzakelijke maatregel om een paniek in het hele land te voorkomen. Dat was toch ook zo? Ja, die brutaliteit om ons toe te staan, weer naar Mars te gaan. Prachtig. alles te weten te komen over die invasie, dat is hè? Zo'n je was wel alles wel al op de hoogte. Ja, luister eens. Ik moest jullie van de aarde weg hebben. Ja. Yeah. Bijna was dat gelukt met die imitatiechauffeur. Ja. Maar jullie waren met de slim af. Toen zat er niets anders meer op, dan dat ik jullie tenminste op de maan kreeg. Niemand ter wereld in het hoofdkwartier ruimtevaart of waar dan ook... kon met enige mogelijkheid vermoeden dat mij iets nader aan het hart lag... dan jullie expeditie naar Mars. Zo, oh, zo. Ja. Ja. Je ja. hebt ons daar een lelijke loer gedraaid. Behoor wij vertrouwden je volkomen. Maar het was helemaal niet de bedoeling dat jullie zouden starten. Wat? De... Hoezo? Wel, even voor de start hadden de bollen van die asteroïden moeten landen. En maanstad overrompelen met alles en iedereen die zich daar bevond. Jullie en kluis. Zo, en waarom is dat dan niet gebeurd? Dat heb ik toch al gezegd. Ze kwamen iets te laat. Ja. Voordat ze er waren, waren jullie motoren al aangezet. En toen kon de start van de pionier en de vrachtvaarders niet meer worden verhinderd. Ik maak jullie werkelijk mijn compliment dat jullie erin geslaagd zijn, zo veilig te starten zonder enige hulp van de controle op de maan. Ja, maar wat hoor je? Vertel eens wat is er van de controle geworden? Oh, ze werden zonder enige moeite overmisterd. Toch. Ze werden allemaal gehypnotiseerd. Huh? Aangepast, noemen jullie dat, oh, meen ja, ik. Ja, inderdaad. Overgebracht naar de bollen, en vervolgens naar de asteroïden, en ja. daarop naar Mars. Bah. Ze waren er al drie maanden voordat jullie hier aan kwamen. Drie maanden? Dat, dat is goed. Ik denk dat ze het nu allemaal best maken. Zo. En hoe is het gegaan met die twee raketten die van de aarde naar de maan gestuurd zijn... om te onderzoeken waarom Maanstad de radiooproepen niet meer Ja. Wel, er was een groepje speciaal getrainde manschappen achtergebleven... om met hen af te rekenen. De bemanningen van die twee raketten zitten nu ook op Mars. Zo, en de raketten? Oh, die staan nog altijd op de maan. Op het sterterrein. Ze werden niet beschadigd. En Maanstad? Maanstad bestaat niet meer. Wat? Wat zeg je? Nu de aarde geen raketten meer naar de maan stuurt, is de kolonie helemaal verlaten. En de aarde? Hè? Hoe is het daarmee? Ja. Daar zijn tot nu toe 100.000 man aangepast personeel geland. 100.000 man? Hoe doe je dat? Ze leveren te midden van de normale mensen in afwachting van de invasie. Maar wij kunnen niks doen. Bro. Zodra die komt, weten ze precies wat hen te doen staat. Oh, de verovering van de aarde zal een peulenschilletje zijn. 90% van de bevolking zal niet eens merken wat er aan de hand is. Geen gevechtshandelingen, geen bloedvergieten. Nou, hoe wil je dat dan vermijden? Ja, hoe? Oh, dat gaat heel gemakkelijk, meneer Mitchell. Als je mij maar zegt, hoe? Heb je, toen je nog op aarde was, ooit een televisieuitzending ja. bij gewoond? Ja, natuurlijk. Allicht. Iedereen heeft op televisie? Ja. Juist. In ieder huis, bijna in ieder huis althans, in de telebioscopen, de ontspanningslokalen, fabriekskantines, scholen, ziekenhuizen... Café's en restaurants, zelfs in de personeelsafdelingen van de raketsterterreinen op aarde. Overal vindt men televisietoestellen. Ja, goed, maar ik begrijp niet goed wat dat te maken heeft met de verovering van de aarde. Niet? Nee, nee. de televisie is juist ons voornaamste wapen. Huh? Wat? Dat begrijp ik niet. Jullie herinneren je toch zeker nog wel die befaamde hypnosegeschiedenis van een jaar of zes geleden? Hypnose? Oh, die, uh, die prof... Ja, natuurlijk. Hoe heette die vent ook weer? Ketlin. Ketlin, juist. Ja, ik weet het nog. Die hield een voordracht over de toepassing van hypnose in de medische wetenschap. Ze werd uitgezonden over het hele Britse gemene best. Ja, die vent die de mensen in straat maakte... door ze vanaf het televisiescherm aan te kijken en tegen ze te praten. Juist. Ja, hoe zou ik dat kunnen vergeten? Nu jullie herinneren je... dat die professor Ketlin een buitengewoon bekwaam hypnotiseur was. Ja, ja. Hij hoefde zijn publiek via de televisie... maar enkele minuten strak aan te kijken... En het met zijn zachte, sussende stem toe te spreken. om te bereiken dat de helft ervan in slaap viel. Ja, ja, in sommige gevallen duurde dat zelfs maar een paar seconden. Die professor Ketlin. had eerst een paar jaar op Mars gezeten. Hè? Op Mars? Ja, zeg je. Voordat hij naar Mars werd overgebracht, was hij een doodgewoon student in de medicijnen. Hmm. Maar op Mars werd hij aangepast. en opgeleid tot hypnotiseur. En mocht daarna naar de aarde terugkeren om zijn kennis in praktijk te brengen en naam te maken. Hmm. En hij heeft naam gemaakt. Van wat voor naam? Hmm. Wij waren het. Die bewerkte dat hij voor de televisie kon optreden. En dat zijn optreden over de hele wereld gerelateerd werd. Wil je zeggen dat, dat jullie dat voor elkaar hebben gebokst? Ja, natuurlijk. Ja. Dat is ontzettend. We wilden dus een proef nemen. En die slaagde glansrijk. En nu begrepen jullie wel dat als een geoefend mens er als een succes mee had... het voor een martian voor wie hypnose dagelijks werk is... een klein kunstje is hetzelfde te bereiken. Fijn, man, maar dacht je dat het zover zou komen? Zodra destijds de eerste berichten over de gevolgen van Ketlin's uitzending de televisieraad bereikte... werd de uitzending onmiddellijk stopgezet. Ja, uh, meedje, trouwens, de, de cameraman die die opname maakte viel zelf in slaap... en al wat het publiek daarna nog van de meneer Ketlin te zien kreeg, dat waren zijn knieën. Maar ditmaal zal de cameraman niet in slaap vallen. Hoe niet? Ja. Mensen die aangepast zijn, vallen niet bij in slaap, maar reageren volkomen normaal. Wil je beweren dat je er al in geslaagd bent? Aangepast personeel te plaatsen in alle televisieorganisaties. Ja. Over de hele wereld. Maar, maar, maar... Het is toch nog lang niet zeker dat, dat iedere televisiezender datzelfde beeld zal uitzenden. Oh, jawel. Daar is wat voor gezorgd. Ja, maar kan nou een Martian, als ineens een de lengte van een hele straat hebben, zoals je tenminste beweegt... ...onopvallend een televisiestudio binnen gaan, dat maak je mij niet wijs. Oh, maar dat is toch ook niet nodig. Gedurende de uitzending zal hij zich in een asteroïde als deze hier bevinden... ...die ergens boven de aarde zweeft. Ja. Dan zal iedere zender, overal ter wereld, opeens een oproep tot het publiek richten... ...voorbereid te zijn op een uitzending die van het grootste belang is voor iedereen. Ja, dat gevaar raffineerd. Verzocht ja. zal worden zoveel mogelijk mensen bijeen te roepen omdat het een dringende mededeling van internationale betekenis betreft. Ja, ik zie ze al zitten daar met open monden om toch vooral geen woorden van te missen. En dan gebeurt het. Ja. Het gewone programma zal worden vervangen door een programma dat van de asteroïden uitgezonden wordt. Ja. En binnen de twee minuten is iedereen die me naar een televisiescherm kijkt aangepast. Binnen de twee minuten. En dan? Dan bevinden ze zich in een toestand waarin ze onvermijdelijk alles doen wat hun bevolen wordt. Dankjewelieft. Er zal hun worden gezegd dat ze gewoon moeten doorgaan met hun dagelijkse bezigheden. Precies zoals ze tot dusver hebben gedaan. Weer aan het werk gaan, de huishouding verzorgen. En gehoorzamen aan de bevelen van de plaatselijke controleurs. Die inmiddels de bestuursfuncties hebben overgenomen. En de hele wereld in hun macht hebben. Lieve hemel. Zelfs de wilste fantast onder de schrijvers van toekomstromans heeft van zoiets niet eens durven dromen. Ja, maar de mensen zullen toch zeker wel begrijpen dat er iets met hen gebeurd is? Helemaal niet. Ze zullen zich niet eens kunnen voorstellen dat ze ooit een ander leven hebben geleid. Hm? Ja. Ze zullen vinden dat alles heel normaal is, zoals het altijd is geweest. Slaven van de televisieschermen, hè? Dat zijn ze nu ook al zowat. En de mensen die niet gekeken hebben, hoe zal het diever gaan? Die zullen natuurlijk ook zijn, dat moet ik toegeven. Zullen die dan niet merken dat de anderen opeens abnormaal zijn geworden? Integendeel. Zij zullen dan abnormaal zijn. Ja. Dat is toch allemaal maar een kwestie van verhoudingen. De meerderheid beschouwt zich nu eenmaal altijd als normaal. Ja. Het is al een abnormaliteit op zichzelf tot de minderheid te behoren. U kunt er zeker van zijn dat de meerderheid de minderheid al heel gewoon aan het verstand zal brengen... dat ze zich aan haar normen heeft aan te passen. Daarin boven zal ze haar instructies krijgen hoe dat dient te geschieden. Men zal alleen de plaatselijke controleur of zijn plaatsvervanger hoeven te waarschuwen. Dan worden de abnormale normaal gemaakt. De aanpassing. En als ze nog immuun zijn... En hun leven verder wensen te leiden op de oude voet. Ik ben ervan overtuigd dat voor dat soort mensen ook al voorzieningen getroffen oh, ja. zijn. Zeg ja, maar, maar. Zeg, lang propageer jij dit gelukzalige plan eigenlijk al? Oh, gelukzalig. Van voordat ik terugkwam naar de aarde. Nu, vijf jaar geleden. Was je voordien op Mars? Ja. Wat? Oh, een soort vertrouwensman, hè? Inderdaad, dat ben ik. Een vertrouwensman. Alsjeblieft. En daarvoor zal ik ook worden beloond. ja. Ik word controleur van de Kring Londen. Oh. Een van de belangrijkste posities... ...waar een mens kan verlangen. Nee, wat zullen er aan hebben? Een prettig, makkelijk leven. Alla, je Wanneer de wereld eenmaal door Mars wordt geregeerd... ...zal er geen oorlog meer bestaan. Geen honger. Geen verdriet. Denk je dat zelf? Ja, natuurlijk. <laughs> well. Iedereen behoorlijk georganiseerd. Gehoorzaam aan de gegeven bevelen... ...omdat het niet anders kan. Zonder over iets te piekeren omdat alles vooraf geregeld en voorzien is. Wie zou zich dan nog ongelukkig voelen? Wie zou zich dan gelukkig voelen? Hoezo? Wat is geluk anders dan de afwezigheid van verdriet? Dankjewel. Ik voel me liever gelukkig op mijn eigen gewone manier. Ik pas namelijk voor georganiseerd geluk. Weet je. Maar als je het nou toch niet weet? Wat maakt het dan voor verschil? Een heleboel doen me. Is een arm kind dat met een stok en een papieren bal speelt... dan zoveel minder dan een rijk kind... Dat er een complete krok uitzet op naamhoud? Een kind weet niet beter. Juist. En een aangepast mens ook niet. Ja, maar wij zijn niet aangepast. En de mensen op aarde, die zijn het ook niet. Nog niet. Of uh, wel soms. Nee, de invasie staat wel voor de deur, maar ze is nog niet begonnen. Maar... Zeg, luister eens even. Waarom vragen jullie de mensen op aarde niet wat ze denken van jullie plan om gelukkig te maken? Hm? Waarom laten jullie ze zelf niet de keus, nu het toch kan? Ik heb het plan van die invasie niet gemaakt. Ik help het alleen maar uitvoeren. Oh, slimhiel dat je bent. Pardon? Je verstaat me best, jij. Ja, ah, Jimmy. Ach, je bent ik zal hem toch je kalmte. Het geeft je immers niets, of je ook al opwint. En je kunt ook niets doen. Maak je daarvoor vooral geen illusies over. Als ik jou was, zou ik me maar ben neerleggen. Ja. Niets kan de invasie meer tegenhouden. Gebruik toch je verstand. En luister naar wat ik je wil voorstellen. Nee, dankjewel. Ik, ik weet er genoeg. Als jij je, je voorstelt, maar voor je. Ja, en daar ben ik het volkomen mee eens. Jammer. Mensen zoals jullie, Captain Morgan en Dr. Matthews... zouden voor ons van veel nut kunnen zijn. Wist het waar. En jullie zouden heel wat winnen als jullie met ons wilden meewerken. Nou, op onze medewerking hoef je helemaal niet te rekenen. Nee, vriend. <laughs> hmm. Ach, misschien veranderen jullie later nog wel van idee. Ik niet. Nou, uh, als je die deur open, dan gaan we naar terug naar Jeff Morgan. En zo langs iemand uh, ongerust kan maken. Het spijt me wel, maar dat zal niet gaan. Wat? wat? Zeg eens even. Jullie verlaten dit vertrek niet. Ik wil dat gehouden? zeggen dat we hier gevangen gehouden worden. Inderdaad. Tenzij jullie erover denken met ons samen te werken. We hebben erover gedacht. Het antwoord is nee. Goed. Dan blijven jullie hier. En als nummer 786 komt, zal ik jullie erheen laten transporteren. En wat dan? Dan worden jullie naar Mars gebracht. Ja? Een paar jaartjes in een van de werkplaatsen zullen jullie misschien van gedachten doen veranderen. Had dat nooit! Frank, nog maar eens proberen. Ja, ik heb het. Nou, als we ze dan nog niet ontdekken, gaan we zelf zoeken. Ja, hier hebt u de grote hal. Ja. Kijk eens in alle hoeken. Ja, Captain. Ja, nou, wat denk je daarmee te bereiken, Jeff? We hebben de afstand van hier tot aan het slaapvertrek nog wel tien keer afgezwakt. Ja, maar... Nog een keertje kan geen kwaad. Uh, niks te vinden, Captain. Uh, het begin van de trap, trapje. Ja. Uh, kijk, hier is het uh, onverlicht, precies als de vorige keren. Uh, ja, maar dan kunnen ze niet boven zijn. Paddy heeft ons immers verteld dat wanneer iemand de trap op of af gaat. Het licht automatisch begint te branden. Ja, wel, jawel, wel. Maar zodra ze boven zijn, gaat het licht hieruit. Ja. Alleen als je de deur achter je sluit. Ja. En dat zou de Jimmy en Mitt zeker niet gedaan hebben. Ze het toch maar even binnen te blijven... Om dat, om dat bed op te pakken en hierheen te brengen. Huh. Ja, maar wat zou er dan overkomen zijn? Ja, ik weet het niet. Misschien zijn ze verdwaald. Betty zei immers dat de weg van hier naar de slaapkamer nog... Uh, nogal ingewikkeld is. Ja, ja, ja maar hij... hij heeft hem toch uitvoerige aanwijzingen gegeven. En als ze de weg waren kwijtgeraakt hadden ze toch niks anders hoeven doen dan rechts zo'n keer te maken en terug te komen. Ze zijn waardoor al twee uur weg. Ja, nou, en als wij er nou op uitgaan om ze te zoeken... en zij komen intussen terug, wat dan? Nou, één van ons blijft natuurlijk hier. Uh, Frank, jij. Goed, kan. Wij kan gaan samen op zoek, dokter. Zeg, nou, je zegt het maar, mij goed. Zeg, uh, Frank, probeer ons met de visiofoon te volgen, hè? Ik heb toch ook al geprobeerd om Jimmy Barnett en Mitchell te volgen. Maar het lijkt wel alsof we niet meer alle punten kunnen krijgen die we eerst kregen. Nee. Nou, in elk geval kun je het proberen, hè? Ja, natuurlijk, ja, Captain. Maar eh, ja. probeert u ze zo gauw mogelijk te vinden, Captain? Ja. Ik zal me geen raad weten als u en de dokter ook verdwalen had. Ja, Als Paddy het bij het rechte eind had, moet het bijna niet mogelijk zijn te verdwalen. Hij hield alleen toezicht op één afdeling van het vaartuig. En hij beweerde dat het praktisch onmogelijk is van de ene afdeling in de andere te komen... zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Martian. Ik hoop maar dat hij het bij het rechte eind had, kunnen. Ja, he? nou. Kom, dokter. We gaan. Oh, nee. Maar die wijt nog steeds niet. We moeten de andere wegnemen. Ja, kom maar mee. De aanwijzingen die Paddy aan Mitch en Jimmy had gegeven, en waaraan Jeff en ik ons nu hielden, leken vrij eenvoudig. Maar we merkten al gauw dat ze in het geheel niet klopte. En het duurde niet lang of Jeff en ik waren volkomen de weg kwijt in de doolhof van elkaar kruisende gangen. Het was ons nu duidelijk dat Mitch en Jimmy... de weg naar ons slaapvertrek niet hadden kunnen vinden. Frank gaf geen teken van leven. Wij moesten dus wel aannemen dat het hem niet mogelijk was... op de visiofoon een beeld te krijgen... van dat deel van de asteroïde dat Jeff en ik thans tegen wil en Dank verkenden. We liepen door een lange, bochtige, maar helder verlichte gang... die precies leek op die waar we voor het eerst de stem van de Marciaan hadden gehoord. Hij leek er zo sprekend op... dat wij beide ons een tijdlang verbeelden... dat hij het inderdaad was. Maar toen wij er steeds verder in doordrongen... en geen waarschuwende stem hoorden... die ons beval terug te keren... begrepen wij dat wij ons hadden vergist. Stop, Dok. Nee, dit kan de goede weg niet zijn... Anders moest er hier immers een trap zijn. Ja, juf, rechts. Ja, Zo'n 30 meter nadat we dat hele stuk waren afgelopen. Ja, dat was zeggen, als Paddy's inlichtingen juist waren. Nou, ik geloof er niks van. Nou, ik ook niet. Zouden we niet beter doen met terug te gaan naar het kruispunt? Ja, waar die vier gangen samenkwamen, bedoel je? Ja, tuurlijk. Zeg, weet je nog dat Paddy sprak van drie gangen? Ja, maar het waren er toch vier. En allemaal precies dezelfde. Ja, nou goed, laten we teruggaan en dan een van de andere gangen nemen. Ja, ja kom mee. Ja, Hier is het, of niet? Ja, dat dacht ik ook. Maar hier zijn maar drie gangen. ja, op dat korte eindje kunnen we toch niet verdwaald zijn? Ja, of al van moet hij naar terugkomen, de verkeerde kant zijn opgelopen. Maar dat kan toch niet? Ja, er zijn hier in alle geval maar drie gangen. Jij denkt toch zeker niet dat de zaak hier zo even verbouwd is? Ja, misschien is het beter dat we nog eens terug gaan. Konden we maar op de een of andere manier merktekens aanbrengen. Wanneer is een mes. Nou, nou, nou, klokje gangen, dat zou nog beter zijn. <laughs> ja. Wat doe je daar? Nou, ik probeer of ik uh, met mijn schoenen kras in de muur kan maken. Zo. En? Nee. Hij heeft niks. Joost mag weten waarvan die muur gemaakt is. Ik kan er geen sammetje in krijgen. Ja, misschien zijn we wel op het punt waar volgens Betty die drie gangen samenkomen. Het kruispunt waar we eigenlijk al langs hadden moeten komen. Ja, Als dat zo is, dan zouden we, ja, aangenomen dat we die gang daaruit gekomen zijn... Ja. de middelste van de drie moeten nemen. Nou, laten we dat dan maar doen. Nou, vooruit, daar gaan we dan maar weer. Maar ook daarmee schoten we niets op. De trap die we spoedig hoopten te bereiken, vertoonde zich niet. Kort na elkaar splitste de gang zich twee keer. En begon vervolgens een wijde boog te beschrijven. Maar in de andere richting dan die waaruit wij waren teruggekomen. Opeens hoorden wij een geluid dat naderbij kwam. En instinctmatig drukte wij ons tegen de muur aan. Al hielp dat niets, want er was geen enkele opening of inham waarin we ons konden verbergen. Hé? Eh? Wat zou dat zijn, dokter? Het lijkt wel tromgeroffel. Of de een of andere machine. Nee. Nee, het is het geluid van een troep die masseert. Was? Luister maar goed. Ja, je hebt gelijk, geloof ik. Ze zijn niet meer ver hier vandaan. Nee. Ik denk dat ze zo om de hoek komen. Zou het ook? we terug, hoor. Kleine honderd meter terug was er een trap, weet je wel? Ja. Misschien kunnen we ons daar toch schuilen. Nee, nee. nee, dat zal niet gaan, Jeff. Daar zijn ze al. Hè? Huh? Ja, dan komen ze al om de hoek. Kijk eens. Het zijn aangepaste kerels. Ja, wat zou dat? Let maar eens op! Van uw orders Waar gaan jullie heen Naar hangar 5 Waarvoor Om de voorbereidingen te treffen Voor de opname van de bol uit asteroïde 786 Dat is die reparatie Astroïde Die op weg is hierheen Hoe laat wordt hij verwacht Dat weet ik niet Wie komt in die bol hierheen Dat weet ik niet Wie heeft jullie opdracht gegeven Om de hangar in gereedheid te brengen de order is gegeven en orders moeten worden opgevolgd. Ja, dat heb ik al eens eerder gehoord. Weet je niet wie die order gegeven heeft? Orders zijn orders en ja, orders... Ja, ja, ja, ja, dat weten we wel. Zegt Jeff, wacht eens even. Wat is dat dan? Die hangar die Mitch op de visiofoon heeft gezien. Die met die grote bal erin. Hè? Huh? Hij zei dat die was ingericht in een krater aan het oppervlak van de asteroïde. Ja, en? Nou, als die mannen hier naar die hangar gaan, dan moeten ze naar buiten... Waar geen lucht nee, is. Ja, maar ze hebben hun gewone werk over ons aan. Daarin kunnen ze toch niet naar buiten? Nou, dan zullen ze dus eerst een soort uh, ruimtekostuum moeten aantrekken. Ja, nou, wat zou dat dan? Hoe nou, snap je dat dan niet, Jeff? Mitch speculeerde op dat ja. het mogelijk zou zijn hier vandaan te komen... als we maar bij die grote bal konden komen. Die naar zijn vaste overtuiging veel grotere afstanden moet kunnen afleggen dan de kleine ballen. Ja, ja, ja. ja. Nou, en om bij de bal te komen, moeten we naar buiten. Maar zie dat we hier zijn, zijn onze helmen verdwenen. Ja, waarom werden die ons afgenomen? Om te verhinderen natuurlijk, dat we naar buiten zouden gaan. Maar anders. Nou, ja, maar waarom wilden ze dat dan verhinderen? Nou, ja, natuurlijk. Op een wandelingetje aan het oppervlak van de asteroïden konden we toch niet veel kwaad uitvoeren? Ja. Nee, nee, nee, ze hadden een goede reden. Wat dan? Ze wilden er zeker van zijn dat wij niet in een van die hangars konden komen. Als ons dat lukte, dan zouden we misschien wel aan boord van een van die bollen kunnen gaan en ermee ontsnappen. De besturing ervan is eenvoudig genoeg. Dat hebben Jimmy en ik gemerkt toen we aan die vliegende dokter ontsnapten. Je wilt zeggen, als deze kerels hier naar een hangar gaan... dan moeten wij ze volgen. Ja. Dan ontdekken we waarschijnlijk waar de ruimtekostuums opgeborgen zijn. Ja. En misschien vinden we daar ook onze helmen terug. Prachtig, dokter, Dat is goed. We sluiten ons bij hem aan. Kom, laten we eens kijken wat dit sightseeing tochtje oplevert. Zeg het even, jij daar. Wat is er van uw orders? Jullie gaan nu verder naar hangar 5... en voeren de reeds gegeven bevelen uit. Uw orders ontvangen en begrepen... Mannen, lopen! Jeff en ik gingen met de mannen mee. Wij doorliepen misschien wel anderhalve kilometer gangen. We klommen af en toe trappen of bestegen hellende vlakken en naderden steeds meer het oppervlak van de asteroïde. Ten slotte kwamen wij aan een grote ronde deur. De man met wie Jeff had gesproken drukte op een knop en terstond daarop weer klonk het ons bekende borende geluid dat als waarschuwing dat alle andere deuren in die afdeling werden gesloten. Enkele ogenblikken later ging de ronde deur open, en wij zagen voor ons een grote hal, met aan de andere kant nog een luchtdichte deur. Verder bevonden zich in de zijmuren verschillende kleinere deuren. De eerste deur ging achter ons dicht, en de mannen splitsten zich in groepjes van vier, en begaven zich naar de deuren in de zijmuur. Jeff en ik volgden de mannen, die de groep gesloten hadden. Een van de mannen opende de deur waarin ze zich begeven hadden, en het viertal stapte naar binnen. Jeff en ik volgden hen, maar wij bleven vol verbazing staan over hetgeen wij te zien kregen. Vluchtdok, naar binnen, voel dat die deur voor ons neus dicht gaat. Het is een kleedkamer, hè? Huh? Voor kostuums. Ja, maar deze gezicht schrok ik toen ik die kostuums daar tegen de muur zag staan. Ik dacht eerst dat het een apart soort mensen was. Nou, ik dacht dat het misschien Martianen waren. Kijk eens, tientallen. Ja. Maar hoe kunnen ze vanzelf rechtop blijven staan? Ze moeten wel van heel stevig materiaal zijn. Zouden onze helmen hier ook zijn? Ja, als ze er zijn is de kans om te in de erg groot. Het zou uren kosten om al die randen hier te doorzoeken. Kijk eens, Jeff. Hè? Huh? Die aangepaste kerels nemen die kostuums uit elkaar. hè? Huh? ja, hoor. Om ze aan te trekken. Dat doen wij ook, Doc. Wil je daarmee naar buiten gaan? Ja, natuurlijk. Waarom niet? We komen immers weer samen met hem terug. Ja. Dit is de enige kans om die bollen van dichtbij te bekijken. Vooral die grote. En als die vliegende bol van Asteroïde 786 hier raakt. Enthousiëra... Ja, wat zou dat? Geen mens kan ons in deze pakjes herkennen. Waarschijnlijk ontdekken we heel wat dat van belang kan zijn voor onze ontsnappingspogingen. Ja. Nou, ik persoonlijk zou liever willen ontdekken waar Mitch en Jimmy nu zijn. Maar ja, jij hebt iets voor te zeggen, Jeff. Ik uh, doe in alle geval mee. Laten we dan voortmaken, anders zijn die kerels al weg voordat wij gekleed zijn. Ja. Let goed op hoe ze het doen en brek alle stukken op dezelfde manier aan aan zij. Ja, natuurlijk. Goed. Nou, precies hoor. En let nou goed op hoe ze die helmen vastmaken. Ja, natuurlijk. Maar hoe kunnen wij met elkaar praten? Zou dat helemaal met radio zijn uitgerust? Oh, dat geloof ik niet. Hè. Het lijkt wel alsof aangepaste mensen het hoeven te praten. Deze kerels hebben immers geen woord gezegd, ze dat we ons bij hen aan hebben aangesloten. Ze handelen precies als automaten. Ja, kijk, nou zetten ze er allemaal op. Goed zo, dan doen wij het ook. Maar laten we zorgen steeds vlak bij elkaar te blijven. Ja. En als we niet met elkaar kunnen praten, moeten we maar elkaar tekens geven met de hand ja, of, ja. op elkaars hand slaan en zo. Hè? Ja, dat is goed, ja, dat is goed, ja. Zeg maar. Maar ze voelen die, die kostuum stijf aan. Echt ellendig. Het is net alsof je in een handlas geperst. Oh, ja, ja, ja. Zeg, mee. Eens, kijk eens, kijk eens, dok, dok. Zie je hoe ze die helm opzetten? Je steekt er je hoofd in... en dan trek je met beide handen krachtig omlaag. Huh? Dan zit hij meteen op zijn plaats. Zeker een of andere sluiting op de schouders. Hallo, hallo. Hallo, hoor je me? Jeff, hallo. Ja, ja, Doc, heel duidelijk. Er ja, moet wel een radio in zijn. Ja, maar waar? Ik zie er niks van. En waar komt de zuurstof vandaan? Wat moeten bedoelen als, als ze op is. Nou, ik denk dat er zoveel is als nodig is voor die mannen... om hier te doen wat ze buiten te doen hebben. Ja, ze stappen dan op. Ja, sluit je bij hen aan, Doc. Blijf bij hen in de buurt. Ja, dan nou reken maar. En wat er van meer belang is, laten wij vlak bij elkaar blijven. <telling> <telling> <telling> <telling> <telling> <telling> <telling> dat, dat is die Martianen. Het geluid alsof je in mijn hulp zit. Ja, bij mij ook. Dat geldt ook voor ons, Dok. Kom, we volgen de kolonne maar weer. Zeg, hoe lang zouden we hier moeten wachten? En waarom openen ze die deur niet? Ah, daar heb je die waarschuwing. Is als ze meteen wel opengaan. Hij wordt dus op afstand bediend. Ja. ja, dat is een lelijke tegenvaller. We moeten we als we deze plaats ooit alleen kunnen bereiken naar buiten komen. Daar gaat hij open. Ja. ja als er oh. voor ons allemaal maar in die luchtsluis genoeg plaats is. Oh, dat is zeker. Er is plaats genoeg voor een heel leger. De manschap van moet in de luchtsluis bekreken. Kom, Doc. Oh, ik hoop maar dat we die pakken op de juiste manier hebben aangetrokken, zeg behoorlijk lucht dicht zijn. Er nou, is niks aan te doen, Luc. We kunnen niet meer terug. Oh, de binnendeur gaat dicht. Wat is dat voor een geluid, hè? Oh, dat is de lucht die ze laten ontsnappen voordat de buitendeur open gaat. Nou zullen we dan ondervinden of we die kostuums goed hebben aangetrokken. Zeg, laten we dan dicht bij die werklui blijven, hè? We moeten van de gelegenheid gebruik maken om alles hier degen op te nemen. Ja, maar, uh, dicht bij hem blijven? Hoe, hoe wil je dat? Ja, nou, waarom zou dat niet gaan? We zien er niet eens uit elkaar gaan. Ieder zijn eigen kant op. Je, ja, vertoorlijk. En wat zullen we dan doen? Eén van hem volgen? Nee, daar schieten we niks mee op. Weet je wat? We gaan onze eigen gang. Wat? Ja, maar niet, niet ver gaan, hoor. Alleen maar naar die grote bol daar. Die wil ik wel eens goed bekijken. Ja, nou, dat is precies hetzelfde als de kleine bollen. Ja. Van buiten, althans. Zou die ook op dezelfde manier bestuurd worden? Ja, dat denk ik van wel. Nou, dan moeten we naar binnen kunnen. Als we op die knopje drukken. Ja. Ja, ja, we kunnen erin. Zeg je eh, Dok. Ja? Kijkt er niemand naar ons? Een van die aangepaste keels dacht je. Ja, dat je? bedoel ik. Nee, niemand. Ik zie er maar twee. Die zijn er eind van ons vandaan. En kijken bovendien niet hierheen. Nou, dat is goed. Goed, we gaan naar binnen. Fijn. Mij denkt dat de constructie van deze bol dezelfde is als van die kleinere. De controlepanelen zijn tenminste precies hetzelfde. Ja, dan zouden we dus maar twee man nodig zijn om hem te besturen. Ja, maar de navigatie, hoe staat het daarmee? En de levensmiddelenvoorraad? En aangenomen dat we geen zwager mee te starten, waar moeten we dan heen? Ja, naar Mars natuurlijk, naar de pionier. Dan kunnen we tenminste in contact komen met de aarde. Ja, als de controle op aarde allemaal naar ons luistert. Waarschijnlijk hebben ze ons al lang opgegeven als vermist. Ja, ja. Nou, eh, Doc... Hier hebben we de zak wel bekeken. Kom. Dan gaan we naar boven. Eens kijken wat daar te zien valt. Ja. Zij maakt de deur in de centrale zuil maar open. Daar zal die trap wel naar boven doorlopen. Ja, goed. Hier is de knop. Zo. Ja, doet het. Ja. Mooi zo. Naar boven dan maar. Ja. Zo. Ja. Zo. Zo. Zegt u. Dit is het slaapvertrek. Ja. We staan hier bedden. Dat is anders in de kleine bollen. Ja. Blijkbaar bestaat de bemanning uit acht koppen. Ja, nou maar dan is dit exemplaar beslist gebouwd om lange afstanden af te leggen. Waarom zouden er anders bedden nodig zijn? Die tafel daar wijst erop dat dit meteen de eetkamer is. Ja, zeg Dok, ik vraag me af of als gezagvoerder van dit ding ook een aangepast individu dienst doet. Ja, dat denk ik als niet. De vliegende bol waarvan we ons aan de tijd op Mars hebben meester gemaakt, stond immers onder commando van die vliegende dokter. En dat was helemaal geen aangepast type. Ja, nou, maar ik kan me niet voorstellen dat zo iemand zou willen slapen in één vertrek met die aangepaste. Nou, misschien heeft hij wel vertrek op de etage hierboven. Zeg zou eens gaan kijken. Ja, mijn best. Weet weten nou dat dit vaartuig vier verdiepingen heeft... ...bemand is met een gezagvoerder en acht bemanningsleden... ...dat het wel voorzien is van levensmiddelen en drinkwater... ...en dat het bestuurd wordt op precies dezelfde manier als de kleine bolle. Ja, maar wat denk je van die bergruimte op de bovenste verdieping? Nou, ik kan me alleen... Waarom zouden die leeg zijn? Ja, ik denk... <laughs> ik kan me alleen maar voorstellen dat ze dienen om de ruimtekostuums van bemanning te brengen. dacht jij altijd niet. Nou, misschien zijn ze bestemd voor iets dat van nog meer belang is. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. dat betwijfel ik, dokter... Nou, ik uh, geloof dat we de zaak nou wel bekeken hebben. Ja, denk het ook. Weet je wat ik hoop? Nou. Dat Frank een opleiding heeft gehad tot lid van de bemanning van een vaartuig als dit. Ja, ja. Paddy beweerde dat immers. Ja, ja. Als dat inderdaad het geval is geweest, moet alleen al het zien van de controlekamer beneden voldoende zijn. om zich de hele opleiding te herinneren. Ja. die hier een aangepaste toestand heeft gehad. Inderdaad. Nou, dan moet het voor hem een klein kuntje zijn om dat ding te besturen. Ja, dat moet dan wel. Ja. Ja, nou, kom, laten we maar mee naar buiten gaan. Eens kijken hoe ver die aangepaste intussen opgeschoten zijn met hun werk. Zo. Zo, gaan ga er maar uit, ja. Zo, alsjeblieft. Ja. Zeg, we wat vreemd? Ik zie niemand meer. Nou, laten we terug gaan naar de luchtsluis. Misschien vinden we daar wel een paar mensen. Ja, is goed. Zegt Jeff. Ja, dat ook, wat is er? De buitendeur. Nog een inwendige van de asteroïde! Is Dicht, dicht? Ja. Bliep maar, hemel, je hebt gelijk. Ja. Kom, gauw er naartoe. Ga ja, voorzichtig. ga ja, lopen. Nee, loop niet zo hard. Ja. Hartig, chef. chef. Chef. Chef. Is hij niet meer open te krijgen? Nee, Doc. Hij wordt immers op Amsterdam bediend. Ze hebben ons buiten gesloten. Buiten. Op de asteroïde. <tied> Het wapen van de Martianen Dit was het 14 deel in onze derde serie luisterspelen over de ruimtevaart, sprongen in het helal, geschreven door Charles Chilton en vertaald door Propeller. De rolverdeling was Jeff Morgan, John de Vreese, Steve Mitchell, Jan van Ees, Dr. Matthews, Louis de Bree, Jamie Barnett, Jan Burkes, Frank Rogers, Paul van der Lek, de Martiaan Piet Ekel, een arbeider, Han Keunig. En de gouverneur van Maanstad, Robert Sobels. Regie, Leon Povel.